Dit was het in Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Er staat in totaal iets meer dan 200 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A6, Lelystad richting Muiden, bij knooppunt Muidenberg, 5 kilometer. A7, Hoorn richting Zaandam, tussen Purmerend Noord en Zaandam 9. A8, Zaandam richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein 6. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Badhoevedorp 10. A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en het Gouwe Aquaduct, 18 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A20 naar Rotterdam, bij Moordrecht. De linkerrijstrook is dicht.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 En bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij het. beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met, me. met nu. De herhaling van Zandvoort op zondag. Even na twee uur een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Jawel, in die afleveringen openden wij met een uh, lekkere plaat van de muzikale familie de Bart. Door de de Rhythm of the Night... Nou, hij zit weer tegenover me op deze zondagmiddag. Goedemiddag, Albert Jan. En hallo, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. En goedemiddag, Rob. Ja, daar zijn we weer. Het is weer zondagmiddag. Het is zondagmiddag. En wat gaan wij dan doen? Uh, de Radio maken, uiteraard. Uiteraard, tot vijf uur. Dus het kan nooit lang meer duren en het zonnetje gaat weer schijnen. Want dat zit er wel in. Dat zit er wel in. Dat is altijd zo als wij binnen zitten hier. Goed, luisteraars, wat gaan we doen? Komen er hier live vanuit uh, uw eigen lokale radiozender ZFM hier aan de Tolweg 10A. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus pennetje, papiertje erbij. En wellicht dat er een evenement is in of rondom Zandvoort... waarvan u zegt, hé, hey, daar wil ik naartoe. Dan kunt u dat gelijk even noteren. Half drie het weerbericht. En het komende week begint niet al te best... maar dinsdag schijnt er toch wel een beetje zon door te breken. Dus om half drie het weerbericht. Rond de klok van half vijf hebben we het uiteraard het dier van de week. En die luistert daarna naar Max. En het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf staat onder de teken van stuurloos. Heel gevoelig. Stuurloos? Ja, is heel gevoelig dat gedicht. Rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Rond de klok van kwart voor drie gaan we uh, schakelen met uh, Joop van Es... want die gaat ons bijpraten over het basketbal al hier in Zandvoort. Uh, rond de klok van kwart over drie gaan we bellen met Milous Wallig. Want die, hebben, die gaan een evenement organiseren te, ten behoeve van het Serious Request. En dat gaat zich allemaal afspelen op 13 december bij de SV Zandvoort. En natuurlijk veel sportnieuws en veel muziek. Heel veel lekkere muziek, heel veel winterse muziek vanmiddag tussen twee en vijf bij Zandvoort op zondag. Waaronder de nieuwe single van Lange Frans. En die heet Winter in Zalfoort. Je gaat luisteren naar de live versie daarvan. Ik zit hier heel alleen, ik zocht een plekje om te huilen. Zie de herten uit de duinen, door de baan, dus bakken struinen. Geen hond op het strand, geen koude, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel de pijn weer, ik pijn. zin ik ijsbeer, ijsbegels langs mijn wangen en ik glij weer. En dat heb hij weer niks dan een hoop gezegd. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kwaad is, begin ik maar. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij, zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt naar een rijk gezicht? Ze, ze kan het beter krijgen. en Het, ze hebben gelijk. het is het. Ik kom geen meter vooruit als die zeemeel. De zout sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier, maar ze kan mijn bloed drinken. En wat doet de man hier dan behalen zinken. Zing het naar de foto's aan de muur van mijn kinderen. De vinders in de vaak, die zijn allemaal dood. Er komt een lint voor hem door de geel omhoog. En de kop van de beest lijkt veel op mijn ze zetten ze van het beter krijgen en ze hebben gelijk. Want het is winter is zand. Tot Vanaf aankomende zaterdag, dan is het zeker winter in Salford. Want dan hebben we de opening van de ijsbaan om 5 uur middags. En dan gaan we allemaal genieten van ijspret natuurlijk hier... met de winter in Salford. Je hoorde de nieuwe single van Lange Frans, winter in Salford. Leuk om te draaien, zo op de zondagmiddag. En deze is ook zo leuk, hè? Hier is Robin Beck en The first time... mij werd deze plaat gebruikt voor een Coca-Cola-reclame... van een heel lang geleden, hoor. Joh, dit is weer van Robin Beck op de Zoonvoorts Radio. En inderdaad, for the very first time... Nou, we ontvingen van de week via Burgernet een bericht... dat een uh, oudere dame beroofd is, Albert-Jan. Ja, en vandaar, we hadden er gisteren ook al even aandacht aan uh, geschonken... maar voor diegenen onder jullie die dat gisteren gemist hebben... even het volgende, ja, mooi, Burgenet is een mooie mooie, ja, mooi systeem, hè... Mm -hmm. want uh, iedereen wordt dan gewaarschuwd... Want... Op donderdag 5 december is een 85-jarige vrouw uit Zandvoort het slachtoffer geworden van twee oplichters. Smiddags werd bij de vrouw aangebeld. Voor de deur stonden twee blanke vrouwen tussen de 20 en 23 jaar. De dames waren op zoek naar een dokter die zogenaamd bij de slachtoffer in de flat woonde. Ze vroegen of ze even binnen mochten komen en een telefoonboek in mochten kijken. Nadat de vrouwen weer weg waren gegaan bleek de bankpas van het slachtoffer gestolen te zijn. Bij controle bleek er al een groot bedrag van haar rekening te zijn afgeschreven. Het vermoeden bestaat dat de pincode van het slachtoffer... bij de bo het boodschappen doen is afgekeken... waarna de vrouwen het slachtoffer naar de woning hebben gevolgd. Dus wees voorzichtig als u afrekent bij het met pinnen zodat niemand achter u staat en stiekem mee kan kijken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En meld je aan bij BurgerNet. Dat kan via www.burgenet.nl Zo dadelijk om half drie het weer bericht... en veel meer andere onderwerpen vanmiddag bij Zandvoort op zondag. En heel veel lekkere muziek.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 Eind van het jaar, dan uh, wordt de muziek ook wat uh, rustiger op de radio. Zo ook bij CFM. You're the Senior loper in true colors. Jawel, jawel. De gezellige tijd aan het eind van het jaar, uh, Albert-Jan. En dat betekent dat de kerstmarkten er ook weer aangekomen. <laughs> leuke, leuke filler. Uh, ja, natuurlijk. Goed. Ja, de kerstmarkten komen er weer aan. En er is zeker een die even extra aandacht verdient... is de kerstmarkt bij Nieuw Unicum. Aan de woensdag 11 december vindt er van een half, half elf tot 4 uur een sfeervolle kerstmarkt plaats op de Brink in Nieuw-Unikum. Het overdekte plein is prachtig versierd en is er zijn tal van kraampjes met kerstdecoraties en cadeauartikelen om alvast in de kerstsfeer te komen. Verschill verschillende winkeliers uit Zandvoort zijn vertegenwoordigd, net als de dagbestedingslocaties van Nieuw-Unikum. Cadeauwinkel het winkeltje, houtwerkplaats de werkplaats en lunchroom, bien, bienvenue. Om drie uur is de trekking van de kerstloterij met mooie prijzen. Bus 80 stopt voor de ingang van Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165. En komt u met de auto, dan is er gratis parkeergelegenheid. Dus komende woensdag 11 december vanaf half elf tot vier uur... de kerstmarkt in Nieuw Unicum. Het is wel heel opvallend, hè, dat de kerstman... Of Sinterklaas is net het land uit en de kerstman komt het land in. Druk, druk, druk. Eenheid... Meteen druk, druk, druk. Ja. Bij hey. de meeste mensen staat de kerstboom inmiddels al, dus uh, ja... Hoe is het ja. bij jou thuis trouwens? Uh, nog rustig. Nog, nog rustig? Ja, kleine, kleine nuances zijn al aangebracht. Maar het grote, het grote geweld moet nog gebeuren. Zo'n ster voor je raam. Je zet een ster voor je raam. Ja, vandaag. zoiets. Goed. Oké, okay, we hebben nog één plaats. En dan het CFM weerbericht voor de komende dagen. En die ene plaats, dat is de supersingel van Strama. Hier is uh, Formidable.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 Tu étais formidable, tu formidable. Nous étions formidables. Oh, formidable. Tu étais formidable, tu formidable. Nous étions formidables. Oh Tu te tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est mec.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 Wat mij betreft, een van de betere platen van Stroma, je hoorde hem bij CFM Zandvoort op zondag, dat was Formidable. Ja, en even een uitleg daarbij, hè? Want hoor je op een gegeven moment, hoor je hem eventjes praten en dergelijke. Dat is met agenten. hij deed namelijk net alsof hij mega dronken was, was hij natuurlijk helemaal niets. Maar... Hij speelde het allemaal en uh, ja, de agenten en uh, alle Omstel. mensen om hem heen... Uh, die trapte daar mooi in, albert John. Ja, <laughs> en aan het eind van de clip uh, loopt hij gewoon met brede, brede lach loopt hij weer weg. Een grote glimlach op zijn gezicht. Via de Eens even kijken of wij ook een uh, grote glimlach op ons gezicht gaan krijgen... van het weerbericht van jou, albert John. Nou uh, Rob, uh, vandaag uh, en luisteraars vandaag blijft het droog, maar het is wel overwegend bewolkt. De zuidwestelijke wind is weer duidelijk aanwezig en waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot mogelijk hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar soms klaart het ook even op. De zuidwestelijke wind waait onverminderd vrij krachtig tot mogelijk hard en de temperatuur daalt niet verder dan naar een graad of 8. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait langzaam een langzaam uh, uh, weer in kracht afnemende westelijke wind. De temperatuur stijgt in de middag opnieuw naar een graad of 10. Maandagavond zijn er nog wolkenvelden, maar in de nacht naar dinsdag klaart het op. Mogelijk ontstaat mist en het koelt af naar een graad of 3 tot 4. Dinsdag komt er in de ochtend lokaal dichte mist voor. In het gunstigste geval trekt de mist vrij snel op en krijgen we een overwegend zonnige dag. In het slechtste geval blijft de mist de hele dag hangen of gaat over in laag hangende bewolking. Wat uh, het wordt is nog niet geheel duidelijk. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 5 en 7 graden. De rest van de week verandert er weinig. Tijdens de nacht en ochtenden komen er lokaal dichte mist uh, voor... en in het gunstigste geval trekt de mist op en schijnt de zon flink. Het kan ook de gehele dag bewolkt en grijs blijven. Maar dat is dus niet duidelijk. In de nacht van uh, en ochtend uh, ligt de temperatuur rond het vriespunt. Ja, daar Oeh. gaan we al. Dat is de eerste keer dat ik dit uitspreek. Dit jaar. Uh, en overdag wordt het een graad of 5, 6. Al dus Rico Schreuder. En ik zou bijna zeggen, inderdaad, het wordt winter in Zandvoorts.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 Van Santana mag zeker niet ontbreken op de zondagmiddag bij CFM. Zo voort op zondag bij tot aan vijf uur vanmiddag. En zo meteen gaan we praten met collega Jovenis... en dat gaat over het basketbal. Alle laatste nieuwtjes horror zo dadelijk van hem. Maar eerst deze van Frankie Valli. Je hebt zo voor het hoor, Frankie Valley en de Four Seasons En oh, by the night. Ja, we gaan uh, schakelen naar uh, Joop Vanes. Want we gaan het uh, vanmiddag hebben. Joop, goedemiddag trouwens, over basketbal. Ja, goedemiddag. Ja, het is weer iets wat anders. Het is ja. eigenlijk nooit op zaterdag in de uitzending. Nu hebben ze gisteravond gespeeld bij onze eigen Lions Zandvoort. En uh, het ging weer goed. De laatste paar wedstrijden hebben ze uh, tegen hoger geplaatste teams gespeeld. En dat is dan toch wel moeilijk met een heel jong en heel nieuw team. Dat moet toch volledig aan elkaar wennen. Er zijn geen automatismes of niks. Het moet allemaal ingeslepen worden door trainer Matiprene. En dat doet er natuurlijk zijn uiterste best voor. Maar uh, Lions uh, heeft het gisteravond dus goed gedaan. Ze speelden tegen Racing BVW. En er moet heel hele tijd spieken om Racing BVW. Dat uh, stond uh, gelijk met Lions, gelijk aantal punten... en die gaan ze dus nu voorbij in ieder geval. Het was een, een hele spannende wedstrijd. Er werd echt slecht geschoten van afstand... Uh, met name door de Lions die eigenlijk toch een paar schutters in huis hebben die niet helemaal goed uit de verf kwamen maar ja, als dan de, de kleine man of de schutters het niet goed doen, dan moeten ze onder het bord gaan spelen en daar zat gisteravond het, het, het venijn voor BV Wijk. want uh, uh, uh, Lions speelde uh, heel goed inside zoals het heet het is onder de basket en uh, daar zit dan iemand, een Bob Binups het is een jongetje die, die kan door een oog van een naald kruipen zo slank en uh, magisch, maar hij is lang en hij heeft een sprongkracht, dat is ongelooflijk. Ik vind persoonlijk dat er nog een beetje te weinig um, effectiviteit uit hem gehaald kan worden. Dat mo moet beter kunnen. Maar gisteravond was hij toch goed voor 22 punten. Er zijn er toch een paar. En je uh, kon zien in, de, in, de eerste, in het eerste kwart, want tegenwoordig zijn de basisschool bestrijden vier keer tien minuten. En de rust dus dan naar het tweede kwart. De eerste kwart uh, nam Lions uh, heel gedecideerd een, een voorsprong. En die was eigenlijk uh, een minuut of uh, drie einde van het eerste kwart, was die bol. Dat was, uh, uh, het stond toen uh, 12 tegen 5. Nou, dat is toch wel redelijk in, in, in 7, 8 minuten zo. Het einde van het kwart, was het 17, 16, dan was het toch weer een inzinking. Stamford begon heel snel, dat er uh, heel, heel snelle jongens voorin staan, die heel goed de breed kunnen spelen. En uh, daar ging het ook goed. En toen Stamford een beetje gas terugnam, toen kwam beetje Wijk weer terug. De tweede kwart was weer voor Sandvoort, Lions dan, uh, 13-8. En dat was ja het, het, het liep niet lekker bij twee partijen niet waren Twee scheidsessen die waren... Abominabel slecht, ik durf het zo keihard te zeggen, want die, die mannen snapten er helemaal niets van, totaal niet. Eentje ervan was ook een speler van een, een, een ploeg die moest na het eerste spelen, speelde dan tegen het tweede van Lions. En ja, die jongen die, die, die begrijpt het spelletje niet als scheidsrechter, totaal niet. Maar goed, uh, het is, uh, het is uh, toch goed gekomen. Het, uh, de rust was 30-24 voor Zandvoort. Daarna, en dat is echt Lions eigen, het derde kwart, dus na de pauze, ja, dan komt daar een inzinking. En dat kwam ook gisteravond, dat was het geval. Ehm... Um... Uh, Lions, uh, die, die verloor het derde kwart met, dan moet ik even kijken, uh, 17-19 en kwam uh, aan het einde van dat kwart stonden ze nog maar één punt voor. En dat, derde, dat vierde kwart, dat, vooral het begin, was uh, Beverwijk oppermachtig. Het kwam gelijk, het ging over Lions heen en toen gingen Lions ineens weer tempo maken. Die breaks gingen goed, de ballen gingen er weer in en uiteindelijk hebben ze gewonnen met uh, 65-52. En, en dat is toch nog een behoorlijk verschil. Dat zag je in het begin van de wedstrijd hard had gekunst, maar naarmate de wedstrijd voorderde, was het, ging het minder en minder. En ja, toch weer dat laatste kwart. Snelle jongens, goede punten gemaakt. En um, Langers komt gelukkig weer een. Uh, een uh ...en uh, een winstenpartij aantekenen... ...nadat ze tegen Zeemacht... ...dat is de Helder... ...tegen Early Bird... ...dat is um, um, permanent ...en tegen Derbe, ...dat is De Rijp... ...hebben ze verloren... ...dik verloren zelfs... ...ook uh, Akides uit de Muiden... ...hebben ze niet van kunnen winnen... ...dat zijn de vier topproegen... ...op dit moment... ...in die tweede uh, rayonklasse... ...en nu gaan ze tegen de... Nou, met alle respect hoor... ...mindere goden... ...en daar gaat het ineens weer wel... ...dus uh, er zit potentie in het team... Uh, dat, uh, ...dat moet nog aangewerkt worden... Uh, ik heb met Prene na afgelopen ja, gesproken. Hij zegt, ja, je merkt gewoon dat er een heleboel jongens bij zitten die nog geen ervaring hebben. En uh, zowel hij als ik hebben we uh, toch behoorlijk gebaasd. lang En uh, Waar het ermee eens dat uh, er uh, gewoon gebouwd moet worden aan een heel nieuw team. Nou, dat moet dan uh, maar eens een keertje gaan gebeuren. Volgende week uh, speelt Lions uh, de laatste wedstrijd voor de uh, winterstop. En dat spelen ze dan uh, uit bij OG. Nou, OG dat staat net in onderstand voor het, onder Lions. De uh, Lions heeft nu acht punten uit tien wedstrijden. En uh, onze gezellen heeft uh, zes punten uit negen wedstrijden. Dus ook weer gelijkwaardig. En dan moet er gewoon blijken dat of de, de, de heren van Lions, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de Lions mentaal te zijn om tegen dat soort teams te, te kunnen winnen. Gisteravond is dat gelukt. Nou moet volgende week onze gezellen eraan, denk ik. Ja, de teamspirit is natuurlijk belangrijk. Joop, is het een, uh, gewoon een hecht team van de Lions? Het is, is een mixteam, laat ik het zeggen. Er zitten jongens in. Die, uh, die komen van buiten Standvoorts vandaan. Uh, daar was vorig jaar een team, dat heette dan de 120ers. Dat is dan dat is een be beetje tegen het senioren gebeuren aan. Dat, dat team speelde al vanaf dat ze 7, 8 jaar waren met elkaar. In elkaar. Daar staat er, er, er automatisme in geslepen. Nu moet dat helemaal opnieuw opgebouwd worden. En ik denk dat uh, Matti Plenen daar gerust toe in staat is. Die jongen met heel veel ervaring ook. heeft eerder de visie gebald. En daar moet het uh, vandaan komen. Lions uh, is, uh, moet gewoon uh, in staat zijn. om dit jaar in die tweede jongkwasse te kunnen blijven. Ze zijn vorig jaar gepromoveerd. Omdat er ook een nieuw team kwam. En omdat er een plaats vrij was. Zijn ze drie klassen omhoog gegaan. Uh, twee klassen omhoog gegaan. En dat. Uh, dat kunnen ze nu uh, redelijk volhouden. Uh, het seizoen is natuurlijk nog niet afgelopen, want we zitten net op de helft. En, uh, en het einde van het seizoen, dat is rond half april... zullen we wel zien of, uh, hoe het er gebeurt, hoe het gegaan is dit seizoen. Ik heb er een hele goede hoop op in ieder geval. Oké, okay, nou gisteren in ieder geval een goed resultaat voor de Lions uh, uit Zandvoort. Dankjewel Joop voor uh, wat betreft het basketbal. Nog even over uh, Golden CFM. Dat is eraan komende ja. maandag uh, de ene laatste keer, hè, met jou geloof ik? Ja, correct. Ja, ja, ja, ja. ja. Rob, ik heb het... Uh, ik heb ik heb het tien jaar gedaan, samen met Daan Lefferts. En op een gegeven moment, ik merkte het een paar maanden geleden... gaan er dezelfde dingen inkomen, dezelfde muziek. Er zit geen variatie meer in, in mijn idee. En dan zeg ik, ja, jongens, ik heb het tien jaar gedaan. Ik, ik wil iets anders gaan doen. Um, dat is gelukkig opgepakt. Ik, ik heb een idee. Zal ik het zeggen? Of... Ja, natuurlijk, natuurlijk. Oké, okay, nou, we gaan, um, we gaan de eerste woensdag van iedere maand... Uh, ga ik een programma maken dat heet CFM Culinair. Dat gaat alleen maar over, over uh, culinair. Uh, beetjes, uh, dikjes en datjes, uh, gadgets, receptures en dat soort dingen allemaal. We gaan praten met chefs, we gaan praten met, met uh, uh, exploitanten. En uh, ik heb daar uh, echt heel goede zin in. Alleen omdat uh, in januari, de eerste woensdag is 1 januari. Nou, sorry, maar dan, uh, dan ga ik dit niet doen. Dan doen, we doen we het een week later. Dan doen we het 8 januari. En daarna weer iedere eerste van de maand. En uh, ja, dat uh, wordt gelardeerd met, met, uh, met leuke muziek. Hoeft niet per se gauw houden. Uh, twee uurtjes lang, uh, één keer in de maand... en ik uh, denk dat de luisteraars daar toch wel een uh, hele leuke uh, programma aan kunnen krijgen... en ook uh, dat ze daar hele leuke dingen op de kunnen pakken. En uh, daar is het eigenlijk om te doen. Ja, ik wens je in ieder geval heel veel plezier met, uh, met je nieuwe programma bij CFM. Aankomende maandag dus ja. van uh, 8 tot 9 uh, Golden CFM met uh, lekkere gouden ouwe. Ja, en dan de laatste uitzending, dat is de maanden voor uh, kerst. Ja, daar wil ik het toch iets speciaals van maken. Kijken of dat lukt met allerlei soorten muziek. Uh, uiteraard gauw oude, maar ook uh, veel oude kerstmuziek... van de gauw oude uh, bands, zeg maar, de groepen. Uh, daar is er genoeg van en daar kunnen we kijken of we daar een mooie mix van kunnen maken. Klein feestje bouwen, Zoals dus is toch de laatste hier. Gezellig, dankjewel Jovenens voor je bijdrage vandaag. Ik heb een uh, gauw oude voor je klaarstaan, hier is Gloria. Dankjewel, hè. Bye. Zondagmiddag bij CFM. Je Dem en Gloria uit de jaren 60. En wil je meer van dit soort muziek horen? Luister dan aankomende maandag naar Golden CFM tussen 8 en 9 in de avond. Presentatie Fres en Daniel Lefferts. Een leuk uur, lekkere gouden oude muziek bij CFM Zandvoort. Albert-Jan en ik zijn er dus zo dadelijk weer naar het nieuws. En weer van 3 uur met nog 2 uur lang Zandvoort op zondag. De vaste, eh, eh, de vaste evenementagenda natuurlijk krijg je in het volgende uur. En